10 uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. De crisisopvang van vluchtelingen is vaak duurder dan verwacht. De opvang kost in meer dan de helft van de gevallen... meer dan de vergoeding van 100 euro. Dat bedrag krijgen de gemeenten van het Centraal Orgaan... opvang asielzoekers per vluchteling per nacht. Gemeenten die vorig jaar noodopvang hebben georganiseerd waren gemiddeld bijna 126 euro per vluchteling kwijt, meldt het programma Reporter Radio. De gemeenten rekenden van tevoren vaak op een hogere bezetting en bestelden daarom bijvoorbeeld veel meer bedden dan nodig. Uitschieter is de gemeente Zoetermeer, daar kostte een nachtopvang voor een vluchteling gemiddeld bijna 500 euro. Twee oud-chefs van de Britse inlichtingendiensten... waarschuwen voor de veiligheidsrisico's van een brexit. Als Groot-Brittannië uit de EU zou treden... ondermijnt dat de mogelijkheden om het land te beschermen tegen terrorisme... zeggen de twee in de Sunday Times. Volgens de oud-hoofden van de diensten MI5 en MI6... zal een vertrek Groot-Brittannië afsnijden van het Europese informatienetwerk. Voorstanders van een brexit benadrukken dat zelfstandigheid... juist meer mogelijkheden biedt om de eigen grenzen te beschermen. Bij een aardverschuiving in Zuidoost-China... zijn vermoedelijk tientallen mensen omgekomen. Een kantoor en een gebouw ernaast, waarin werknemers woonden... werden bedolven door stenen en modder. Het gebeurde in de provincie Fujian. In het gebied is de afgelopen tijd veel regen gevallen... wat mogelijk de oorzaak is van de aardverschuiving. In Schiedam is gisteravond een man neergestoken. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren... maar vanochtend is hij overleden aan zijn verwondingen. Er is een verdachte opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend... Naar verluidt was het slachtoffer op bezoek bij iemand in de straat. Het weer, het is zonnig met maar een paar wolken. Het wordt 23 tot 26 graden. Wel staat er een vrij stevige oosten tot zuidoostenwind. Morgen blijft het nog zonnig en warm. Dinsdag vanuit het zuiden meer bewolking en kans op buien. Mogelijk met onweer. Ook de nabuien, maar met 20 tot 25 graden blijft het warm. Dit was het enorm. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geworden op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. En uh, wat mij betreft, een uh, hartelijk welkom luisteraars voor alle moeders natuurlijk vandaag. Moederdag.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 Geen zorgen, een worry. Jazz met een randje funk. Ja, de muziek van Stevie Wonder. Maar daar kent u dit natuurlijk van. Ja, dat leent zich uitstekend voor het jazzy repertoire.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 En ik dacht, een week mocht hij naar huis om te trouwen met mijn moeder. En dat was in 1944 december, kalme maand. Mijn ouders zijn getrouwd tot het huis van Haarlem. En uh, ja, de kleding, uh, bruidskleding was er niet echt. Mijn moeder droeg zo'n zo Russische uh, bonmuts. En uh, uh, mijn vader, ja, zo'n zo dikke tweet, uh, uh, jas, zeg maar, zo'n warme jas. Uh, moeder wel gesierd met, uh, met een anjer daarop.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 Dave Berry. Who's the one who tied your shoe when you were young and you just went to come and see what you had done, mama, oh mama, and who's the one who pressed your eye and told you not to cry because he was too big for you to try. ik op zondag altijd naar zfm jazz luisteren van mama. precies van mama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 Watching us all in the... Air.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 Got pray in the night and he's watching. Eye of the Tiger. swingend gezongen door Paul Enkham. Hij heeft ook een aantal klasse jazzmuzikens achter zich staan op deze opname.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 ochtendgebedje ook gedaan. Say prayer door Giuseppe uh, Milici en Maro Slavo, als ik het allemaal goed uitspreek. Nou, vast wel. U heeft ervan genoten en ik ook. En dat uh, moet ook zo. En dat gaat gebeuren tot 12 uur vanmorgen luisteraars. Want uh, zolang blijf ik bij u met het uh, programma ZFM Jazz, wat al meer dan 25 jaar hier bij Radio Zandt wordt. Elke zondag door de schaald. Creepin, Bob James en Stevie Wonder. Ik loop vanmorgen nog even over het strand trouwens. Ik heb wat foto's van de zee gemaakt. Knieën nat, zand uit mijn knieën. Spijkerbroek. Oh. Kijk op mijn donder thuis straks naartoe. Ik heb mijn broek van ah, Het was wel lekker rustig nog vanmorgen op het strand. Zo rond de klok van, uh, nou, het zat geweest zijn half negen, denk ik.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 Je hebt daar gewoon allemaal malingen aan. We gaan gewoon uh, ook die vrijdag lekker uh, radio maken... en naar uh, muziek luisteren. My sharia Moore, Dat zou je ook wel tegen je moeder willen zeggen. Dat doen we met Ramsey Lucas. Alles een beetje in de jazzy sfeer... maar alles toch een beetje uh, met een warm hart naar onze moeders.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 Good evening everybody! Hey man!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 het aansteken van zo'n apparaat. Dan geef ik u nog honderd uh, Rode Rozen. En dat doe ik dan met Hotel Paranoia. On the roses, for the dead. Mea culpa, mea culpa Vergeving luisteraars, want dit is een nummer Wat ik eigenlijk eh, helemaal niet wil draaien eh, Ik koos het uit omdat ik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 to bring the news he arched his wings and away he flew I Uitgevoerd door, door Rosfera, uh, Marcel Lies.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 Thank you.